Thank you. Een die betekent niet in verband met verloren. Ik zou kunnen krijgen staan, maar het zou kosten. Meer dan kun je denken. Bloed, zweet en tranen. Bloed, zweet en ja. Ik heb sommige angsten. Ik vrees alleen maar dood. Alleen het idee van rust om u te geven wat diepte is. Ik zie leven als een kans. Positiviteit is nieuw voor mij. Maar ik ben gezegend om te zien. De helft vol als lege kub wil ik om te voelen. Als er leven is wil ik leven. Als er een kan is om te maken wil ik te maken. Ik krijg ook wat leven, de straat vandaag is een sleutel late nacht en vertuigde vluchten. Die die niet maken van gevoel van scent making zonden. Ik wil mijn mentaliteit verschuiven, mijn doel rond mij het beste. Ik wil dubbelstenen en houden het geld ademstromen, de hoezade schoffen, rollen, Rolls Royce en Fakajsepone en Ludo. Krijg terug naar de huis, mama je hoeft te voelen als doodoo. Je moet stoppen, benieuwd en nadenken, gewoon doen wat je kunt, wat je wilt, wat je man nodig heeft. Leven is een the, u got pim, de shit. U wint soms uw verliest een deel, en wint wat meer. Wat er is om maar te doen, hoe kan ik benadrukken zelfs meer. Stop wordt kennis van student, kan pas to u tot nu toe. Fouten maakt niet mislukking, gewoon rauwe houden. Houd het enkel echt te houden, stroom en ruimste ideeën blijven gaan, kansen vieren. Vertoning blijven geen ondanks fallbacks, lage gelddroom van Rolex. Roll en flex op niggas, ik weiger te worden normaal niet te koelen met ons. Heat up, de rit is lang, maar het loont. Laat zien, hoe kan ik het woord, je hart hartig van lukken, bling bling, doe je eigen ding, man. Ik zit achter mijn laptop nummers uitzoeken, hoe kan ik volgende beste dingen doen? Hoe ik ze stapelen kan zijn? Vertel ik van school dat bestaat nog steeds geen zin maken maar vroeg of laat zal maken enkel zijn dollar dollar biljaar ik zal laten zien wat een echte hustler kan doen gooi die me in oceaan gaat zal terug in de kan, is geen grens. wat dingen doet niet is geen limiet wat mannen maken het duurt een heleboel mijn flust te waarderen de waard van dienen laat goed of alles bestellen Of van je denken laat niet je mening zinken in de geladen de stem in je hoofd je vertellen kan niet dit is niet geen kerk dit is geen heilig niet wees niet bang om een fouten te maken leven niet zijn ritten heeft het einde terwijl I'm going need